Ja, we komen er natuurlijk niet meer onderuit in het tweede uur... dat we weer over politiek gaan praten. Dat was eigenlijk ook wel een beetje uh, altijd geweest bij morgen Zandvoort. Ging een beetje detail in omdat het wat rustiger werd. afgelopen weken is er keihard gewerkt door uh, ZandvoortKies.nl... om iedereen goed te informeren. Dat is ook gelukt. Uh, waarvoor nog steeds dank aan iedereen die Zandvoort kiest gedaan hebben. En uiteindelijk komt er een, een uitslag. En wij zagen bij uh, de eerste uitslagen al... ...steeds de, uh, de peilingen van jong Zandvoort omhoog schieten. En uh, dan gaan we dus praten met uh, Jerry Kramer... ...de lijsttrekker en de gelukkigste man van Zandvoort ongeveer nu. <laughs> ja, zo kan je het al zeggen, Ben. Dat is natuurlijk voor ons ook een gigantische verrassing... ...maar uh, ja, het is, uh, het is echt een hele uh, ja, eer dat wij uh, de grootste zijn uh, geworden. Wat had je verwacht? Nou, niet dit. Nee, ik uh, we hadden natuurlijk al uh, in de podcast hadden we het erover gehad wat, je, wat ja. onze voorspellingen waren. Toen zei ik, uh, nou, ik vind twee zetels vind ik, uh, realistisch. Maar ik ga echt wel campagne voor de derde en de vierde zetel uh, uh, doen. Mm -hmm. Nou, en die vierde hebben we dan net niet uh, gehaald. Of net niet. We hebben drie, we hebben drie uh, volle zetels uh, gehaald. Dus dat is gewoon een geweldig uh, mooi resultaat. Je en... ziet... Je ziet ook, uh, we hebben het net even over gehad, dat uh, landelijk wordt een soort afgestraft. En lokaal, niet alleen in Zandvoort, maar in, ook in de omliggende gemeentes, die, die scoort. Uh, is, dat, is dat een afstraling van, van landelijke politiek? Nou, ik denk dat mensen toch wel uh, zien dat op de manier hoe we in Den Haag politiek bedrijven, dat dat niet uh, ja, goed is. Hè? Dat het uh, veel mekaar afvallen is, mekaar onderuit proberen te halen. Kijk, en wij zijn ja. gewoon een nieuwe partij. Dus ja, ik kreeg op een gegeven moment ook vol in aanloop naar de verkiezingen... berichtjes van, nou ja, we willen jullie gewoon een kans geven. Gewoon om het ja, gewoon nieuw, uh, nieuw opnieuw te gaan doen. Mm -hmm. En uh, dat vertrouwen, ja, dat hebben we van heel veel mensen gekregen. Nog, nog even uh, terug, hè? want uh, je was ooit het jongste raadslid van Zandvoort, VVD. Je uh, gaat de staat in, je bent dus redelijk politiek betrokken geweest en bezig geweest. Maar op een gegeven moment was je het zat. Ja, ik heb het... Uh, nou, wat, was, wat was het randje dat je zegt van nou, nou heb ik er even zat van? Nou ja, dat heb ik je ook uitgelegd toen. Van, kijk, op, je hebt bepaalde uitdagingen in je leven nodig. En als je iets 12 jaar, 13 jaar doet, dan heb je gewoon op een gegeven moment geen uitdaging meer. Dan heb je eigenlijk al je doelen heb je bereikt. En dan is het gewoon weer tijd voor, voor, iets, voor iets anders. Nou, en ik heb uh, nou, een aantal jaren heb ik ook niet bemoeid uh, met de politiek. En uh, nou, toen kwam ik met Kim uh, in contact en uh, ja. Daar is jong Zandvoort uit ontstaan. En dat is voor mij gewoon een hele nieuwe uitdaging. En leuk om met die jonge gasten echt als een team. Dit hebben we gewoon samen gedaan. En daar ben ik nog steeds onwijs trots op. Hoe is dat nou ontstaan? Want jullie kennen elkaar al langer. Kim en nog een paar. Marloes en zo noem ze maar op. Ga je dan met elkaar een keer praten. Van joh, er gebeurt van alles niet in Zandvoort. Of er gebeurt van alles wel in Zandvoort. Zullen we een partij oprichten? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk op een gegeven moment hebben we bekendgemaakt dat we een nieuwe politieke partij uh, wilden gaan uh, oprichten. <coughs> we hebben er niet zozeer uh, reclame voor gemaakt van jongens, kom bij ons langs. Maar eigenlijk gewoon vanuit mond op mond reclame, onderling. Uh, vrienden, bekenden van elkaar uh, ja, kwamen we gewoon met een groep te zitten. Ik heb toen ook met Kim afgesproken, ik wil wel gewoon een stabiele basis hebben van zeker vier, vijf mensen die ook echt de gemeenteraad in willen. Dus dat het niet, zeg maar is, ja, iedereen is in het begin vaak nee. altijd enthousiast en dan moet maar blijken of men ook echt tijd daarvoor hebt. En uh, ja, dat is, uh, op een gegeven moment had ik dat vertrouwen erin dat dat, ging, uh, dat, dat er was. Um, maar ja, toen hebben we het ook echt, uh, ja, bij de notaris zijn we geweest, hebben we het helemaal concreet gemaakt, de partijen opgericht en... Uh, ja, hebben we ons aangemeld uh, om mee te doen. Ja, nou en dat is uh, flink gelukt. Um, we hebben het net ook al even over uh, politiek gehad, ook met de podcast. Uh, wat wil jij concreet veranderen? We hebben het al gehoord, van, er worden allerlei stellingen neergelegd en dan is het klaar. Uh, denk je dat je die discussie terug kan krijgen binnen de raadzaal? Nou, dat vind ik wel heel belangrijk dat die discussie de, de er is. Hè? Ik vind ook van, je mag nu elkaar oneens uh, zijn... Uh, maar dat uh, is ook goed. Hè? Dus uh, iemand kan voor zijn of iemand kan tegen zijn, maar leg het ook gewoon uit. Mm -hmm. ja, vraag ook gewoon diegene waarom dat zo is. En dat hebben we ook geprobeerd in het laatste uh, lijsttrekkersdebat. Uh, kon ik zelf helaas niet aan meedoen. Maar nee. als een van onze vragen was, uh, nou ja, in dit geval dan het CDA, maar het maakte niet uit, Van op welk punt zou u nou met ons willen samenwerken? En eigenlijk dat, dat hele uur daarvoor was men weer aan het... Uh, terugkijken en weer aan elkaar uh, aanvallen. En toen in één keer, Gertien Bluijs, gewoon heel rustig, ontspannen, vertellen... nou, dat en dat punt vind ik goed. En nou, toen kwam er ook de vraag terug van... Nou, op welk punt zouden mm -hmm. jullie dan met ons willen samenwerken? En toen dus zag je gewoon dat er een bepaalde chemie ontstond... Van, maar ja, waar je gewoon op een normale manier, hè, even in de zin van het woord, mm -hmm. met elkaar uh, spreekt. En ja, dat je ook, denk ik, wat voor elkaar uh, over hebt en wat elkaar gunt. Nou, we zijn zeer benieuwd hoe dat gaat, hè? Want, uh, de, en ik wil niet te veel uh, terugkijken, maar de afgelopen maanden is natuurlijk uh, van alles gebeurd waarvan je kan zeggen van nou, zo hoort het niet. Dus we gaan naar voren kijken. Um, je gaat zelf informeren, heb ik begrepen? Nee, ik doe nu de informeren. informeren. Ja, dus ik uh, zit uh, dit weekend met alle partijen. Ik heb gisteravond en uh, gisteren heb ik iedereen even gesproken, even kort even uitgelegd zeg maar, wat, wat, wat de opzet uh, is, hoe ik het uh, wil gaan doen. Mm. En uh, vandaag en morgen heb ik gewoon de eerste uh, gesprekken. En dat is uh, heel simpel, gewoon vooruit de uh, belangstelling... van of ze mee willen doen in de coalitie... Hè, wat ze zien als mogelijke uh, coalitiepartijen... Uh, wat voor hun eventuele breekpunten zijn... welke partijen ze wel willen samenwerken... welke partijen ze niet willen samenwerken. Nou, en daar doen we dan ook gewoon een verslagje van... Naar alle partijen toe, van hoe dat uh, is, is verlopen... En hoop ik zeg maar, in de loop van volgende week, als het goed gaat, uh, gewoon te kunnen kijken van, nou ja, hoe we verder kunnen gaan met de formatie. Ja, want er zijn natuurlijk een, een, een, um, een aantal partijen die willen dit, en een aantal partijen die willen dat. Heb jij um, gemerkt in, in, in het lezen van verkiezingsprogramma's dat er echt partijen haaks op elkaar staan? Nee. nee. Nou, als ik ze lees, dan dus zie ik wonen, dat willen we allemaal. Uh, eigenlijk willen we allemaal wel een beetje voor het beter maken. En dat uh, was ook een van de stellingen. Zandwoord is een patatdorp. Als je door Zandwoord heen loopt. En dat is ook één uh, punt van jullie programma. Uh, de uitstelling van Zandwoord is mis. Kan je daar concreet wat mee? Nou ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ik denk dat je ondernemers ook wat meer ruimte moet geven. Hè? Dus aan de ene kant uh, gun je ze wat. Uh, heb ik ook gezegd, nou ja, eventueel voor, voor horeca en cafés. Dat ze een serre zouden kunnen doen, dus dat ze in de winter wat meer uh, uh, ruimte hebben om uh, hun gasten te ontvangen. Maar aan de andere kant wil ik daar wel wat voor terug en dat is met name op die uitstraling. Dat ik vind dat, dat je, nou ja, ik vind het altijd fijn als je gewoon ergens binnenkomt dat er bepaalde uniformiteit is en niet dat je overal Heineken, Grolsvlaggen en dat iedereen maar zijn reclamebord neerzet mm -hmm. en ene nog, uh, ja. Aftanser. Het is niet om iemand te noemen... maar ja, het mag wel eventjes een bepaalde kwaliteitslag ja, ja. krijgen. Zou het woord uh, allure daarbij passen? Ja, zeker. Ook ja. het moderne, een beetje wat we vroeger uh, hadden. Ja, ja er, er is... Er is al er is heel veel over gezegd, over, over de uitstraling. En als je, als je de halte staat, de krocht eens uh, gaat kijken, dan mag er wel eens wat nieuwe bestrating in en zo. Maar goed, ja, dat ja, is, uh, is ook voor, de... voor de gemeente, ja, inderdaad. Kijk, uh, de gemeente heeft natuurlijk ook een uh, aantal dingen laten liggen. Maar wordt de gemeente niet gestuurd door de raad? Ja, uiteindelijk uh, is de raad het hoogste orgaan. En heb je de wethouders die het, die het uitvoeren. Maar zoals je ziet, nu zijn ze weer allerlei bestraten aan het openhalen om weer nieuwe kabels te trekken. Nou, dat is geloof ik al de uh, derde of de vierde keer. Ja, die, die bestrating, uh, het, is, het is net een, een achtbaan geworden. Ja, dat, en, uh, dat moet inderdaad de Allure van Zand voor terugbrengen. En uh, uh, daar staan jullie voor, want dat staat ook in je partijprogramma. Wat, wat ik uh, ook wil aanhalen, uh, je bent altijd een, een, een strijder geweest tegen parkeermeters. Ook in je VVD-tijd heb je daar al het nodige over gezegd. En nu is het parkeerplan aangenomen. Hoe, hoe moet je daar nou mee omgaan dan? Nou, wat voor mij het belangrijkste nu is... is dat ik gewoon alle informatie krijg. Uh, dus ik zit uh, volgende week ook uh, met uh, de griffier. Dus zeg maar de, de, dat is de ondersteuning van, van de gemeenteraad. En met uh, de gemeentesecretaris. En daar hoop ik zeg maar, <tus> alle informatie te hebben voor waar we op dit moment staan. En dan met name op een aantal dossiers... die ik denk die vanuit de informatieronde naar voren komen... waar we op nou ja, moeten gaan sturen. Mm -hmm. We moeten kijken van uh, ja, wat we eventueel bij kunnen stellen... Wat, waar nieuw beleid of waar uh, bestaand beleid kan doorgezet worden. Dat moet gewoon met elkaar besproken worden. En... Dat is het enige uh, nadeel wat ik zeg maar, op dit moment heb... is dat, dat ik op een aantal punten niet weet wat die stand is. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon een kwestie van je laten informeren... en kijken hoe, nou ja, uh, hoe ver we daarmee staan. Specifiek het parkeerbeleid uh, uh, is dan aangenomen, maar het is altijd geroepen, er zitten nog knoppen aan... dus je kan alle kanten nog op. Ja, nou ja, zeker. Ze hebben gezegd van dat die met die tarivering... maar ik, wij zijn wat, wat duidelijker geweest... wij willen gewoon in een aantal wijken gewoon geen parkeermeters... En dat houdt dus in dat bijvoorbeeld de wijken aan, aan richting het strand... en ook andere wijken waar ze dat ook willen invoeren... ja, die, die wil dat zoekverkeer niet. En die mensen willen gewoon een leefbaarheid. Dat vinden ze heel erg belangrijk dat de kinderen gewoon op straat kunnen spelen. En niet dat er allerlei auto's zomers op zoek zijn naar een parkeerplaatsje. Of dat als je zelf verkeer van huis moet, dat je gewoon je auto niet meer kwijt kan. Dat, is gewoon voor mensen, dat zijn gewoon hele belangrijke items wat gewoon speelt. En ik denk um, ja, dat we daarin zeg maar, uh, ja, iets, moeten, iets moeten veranderen, iets moeten aanpassen. Nou ja, het, het is natuurlijk allemaal begonnen met één wijk waar men niet kon parkeren. Schelpenplein en zo. En het is uitgegroeid tot, uh, tot, tot noord ongeveer. en Met steeds de overloop ervan. Maar we zijn uh, zeer benieuwd hoe, hoe dit verder gaat. Het is een, aangen, een aangenomen ding wat... Uh, ...voor jullie gaat bestuurd gaat worden of gestuurd gaat worden. Um, ik heb er nog één. jongere woningbouw staat ook hoog op, uh, op de lijst. Nou, daar hebben we iedereen wat over horen zeggen. Uh, wat kan je daar concreet mee uh, jongeren bouwen? Krijgen ze voorrang? Um, ja, wat wij, wat heb wij, heb wij, je nog plek op, waar je wat wil bouwen? Nou ja, wat wij als oplossing hebben is om tijdelijk een aantal prefab units uh, neer te zetten... Dus er liggen een aantal projecten liggen in Zandvoort ook stil. Hè? Dus, dus uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon permanente woningbouw uh, realiseren. Maar als tussenoplossing zou het natuurlijk hartstikke mooi zijn... als we de units die nu bij het huis in de duinen staan... als we die kunnen hergebruiken om daar tijdelijk ook wat jongeren te huisvesten. Want die, die, die woningnood die is gewoon heel erg hoog. Dus ja, ik vind dat, dat is ook weer in het kader van duurzaamheid. Hè? Hergebruik van, van, van, van, van, van spullen... Dat je dat gewoon zo kan, uh, kan inzetten. Ja, dat zou er dan wel tijdelijk zijn. Want je kan natuurlijk niet uh, daar constant uh, uh, iemand inzetten of van. Nee, dat heeft een bepaalde tijdelijkheid. Ja, dat, dat, dat is heel goed. Dus in de tussentijd moeten we gewoon de projecten gaan vlot gaan, uh, trekken. Mm -hmm. Dus een, een grote ontwikkeling in Zandvoort Noord... is natuurlijk de Curie uh, drie, driehoek uh, daar. Ja, dat, dat gaat helemaal naar achteren toe. Hè? Want over die loodsen wordt ook al uh, onderhandeld. Dat het misschien ook vrijkomt als uh, te ontwikkelen nou, Ja, dat is een, uh, een, een initiatief daar van die ondernemers... die daar hun uh, een eigendom hebben. Ja, en dat het voorste stuk is uh, van pre-wonen. Kan je als... Uh, um, gemeenteraad vragen aan prewonen: wij willen x woningen... voor jongeren onder de 25? Nee, is, dat, is dat te doen... in een prestatieafspraak? Je kan afspraken maken over... Van hoeveel woningen je toewijst aan jongeren. Dus dat kan. Dus in Zandvoort... heb je ook jongerenwoningen die gelabeld zijn. Hmm. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook... woningen die gelabeld zijn voor senioren... En vaak doe je dat zeg maar, met, met jongerenwoningen. Nou ja, Vroeger heette dat dan hard units. Zeg maar één kamer of twee kamer appartementjes. Die dan speciaal echt voor jongeren zijn. Dus als je dan inschrijft. Dan je, krijg je als, als jongere gewoon voorrang op zo'n uh, woning. Daar zijn wel een aantal. Uh, ik weet niet of dat ook wettelijk zo is bepaald. Wettelijk uh, uh, uh, aantallen voor hoeveel je zou kunnen toewijzen. Dus je kan niet als gemeente onbeperkt maar zeggen van nou... Wij willen alles. Nee, dat, uh, nee dat, dat, daar, is, daar uh, zitten ook rekenes Maar ja, er is wel gesprek mogelijk. Ja, okay. maar ja, dat is ook wat je met, met, uh, met, uh, met, met prewonen kan, kan afspreken. Nou, ik wil, daar wil ik nog even naartoe, want een, een van jullie punten was ook uh, uh, het verlagen van het maximumuur. En daar hebben we het al een keer over gehad. En, en daar beweegt zich al wat, toch? Ja. Ja, dus pre-wonen, dat heb ik gezegd... is ook gewoon een socialere woningbouwvereniging dan, uh, dan de, de KEI. En dat houdt gewoon in... je hebt, uh, je hebt een maximum huur landelijk uh, ingesteld. Hè. De, een woningcorporatie mag niet meer dan zoveel uh, huur vragen. Nou, en, de Kei, en de KEI deed dat tot 100%. En pre-wonen die zit veel lager. Dus die kiest ervoor om 75% uh, van de maximum huur te vragen. Oh, een rare ontwikkeling. Nou, ja. je, dat de KEI dat dan deed... Ja, maar en... dat, is, dat is dus in het verleden. De Kei is hier naar binnen gehaald. Ook om een deel ontwikkeling te doen. Ook op een gegeven moment op de middenboulevard. Want mm -hmm. het totaal geen taak is van een sociale woningbouwvereniging. Maar ja, de, de Kei had in Amsterdam uh, meer achterstallig onderhoud dan wij in Zandvoort. Mm -hmm. Dus wij zeggen altijd in Zandvoort was het achterstallig onderhoud uh, niet... Uh, ja, was er. Hè? Maar in Amsterdam was het nog veel erger. Dus, dus, dus eigenlijk is het geld van de Zandvoort naar Amsterdam gegaan, Grof gezegd. Ja, dus, dus, ik, ik denk dat je het zo niet kan zeggen, maar, dit is, maar iedereen, het is er wel een beetje meer ja. doordat de huren wel gemaximeerd werden. Um, ja, dat, dat toch wel een deel uh, daardoor uh, gedekt moest worden van de kosten in Amsterdam. Nou, dit, ik vind het verrassend om, om, om te horen dat dat al uh, in werking is. Want een heleboel mensen betalen, betalen al maximale huren en als dat nou gewoon naar een normaal bedrag zou Nee, nou ja, We ja. moeten het ook gaan volgen of ze het ook echt gaan, ja. gaan waarmaken. Dus, dus, nou, de intentie, eens, in ieder uh, geval is de intentie. Ja, nee, dus, uh, nee dat is heel erg uh, goed. Uh, we zijn bijna door onze tijd. Hey, maar Ik heb toch nog wel een vraag, want hij komt net binnen, uh, Mirko. En, uh, hebben jullie al gesproken? Nee, nog niet. Nou, we hebben gisteren uh, eventjes kort aan de telefoon gesproken. Maar we moeten nog eventjes zitten. Dus ik zit vanmiddag met, uh, met uh, een deel van de partij. En ik geloof dat ik met Mirko uh, zondag uh, zit. Ja. Nou, dan uh, gaan we dat zeker volgen. Uh, als er wat is nieuws, kom rustig langs. Uh, neem iemand mee uh, van de coalitie die je gaat vormen. Uh, Zandwoord zijn natuurlijk uitermate benieuwd wat er met een, een jonge partij... en dan ook een, een tweede nieuwe partij gaat gebeuren. Dank voor je tijd. En we spreken elkaar denk ik heel gauw weer. Graag gedaan. Dank je wel.